Waterbal met het NWS-journaal. Bedrijven in de metaal en techniek die in de problemen zitten door de coronacrisis... mogen de voor volgende maand geplande loonsverhoging van 3,5% vijf maanden uitstellen. Ze moeten dan wel eenmalig 29 extra verlofuren aan medewerkers geven. Voor zover bekend is het de eerste sector waarin met de bonden dit soort afspraken zijn gemaakt. Onder de metaal- en techniek-CAO vallen meer dan 300.000 werknemers in bijna 28.000 bedrijven. Een deel van de operaties in het medisch centrum Leeuwarden is uitgesteld... omdat vijf medewerkers van de chirurgische verpleegafdeling besmet blijken met corona. Alle patiënten en collega's met wie ze in aanraking zijn geweest worden getest. De strafzaak tegen zes terreurverdachten is geschorst vanwege technische problemen. Vandaag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak in Rotterdam. De zes staan terecht voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag... en voor het vormen van een terroristische organisatie. Volgens justitie was het plan vermoedelijk om met bomvesten en Kalashnikovs... een aanslag te plegen op een evenement in Nederland... en ergens anders een autobom te laten ontploffen. De schorsing is vanwege een probleem met de geluidsinstallatie. Vrijdag gaat de zaak verder. De in 2018 overleden Zweedse DJ Avicii krijgt volgend jaar een museum in zijn geboortestad Stockholm. Fans kunnen onder meer niet eerder uitgebrachte muziek beluisteren... en foto's bekijken van Tim Bergling, zoals hij eigenlijk heette. Een deel van de opbrengsten van de Avicii Experience, zoals het museum zal heten... gaan naar de Tim Bergling Foundation... Die hebben zijn ouders opgericht en richt zich op zelfmoordpreventie. De 28-jarige Avicii werd doodgevonden in een hotelkamer. Zijn familie liet later doorschemeren dat hij zelfmoord had gepleegd. Het weer in het westen nog wat zon, maar vanmiddag raakt het steeds bewolkter... en is er ook kans op wat regen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst bewolkt en in het noorden regenachtig. Later in het zuiden wat zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Is zin in ZFM. ZFM. Je luistert plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja. Someone's arms to hold and squeeze it tight. Now when the night begins, I'm at an end because I need your love so bad. Need some lips to feel next to mine. Need someone to stand up and tell me when I'm lying. Now when the lights are low and it's time to go, that's when I. So why don't you give it up, and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby?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 I would draw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 Stel je voor, je kon naar spelen op de straten, op het plein. Stoort kon je herhenkelen De stad zou helemaal van jou zijn Ergens hoor je kinderen tellen Je geldt mee 8, 19. 10 En je hoort naar al die jaren Niet weg is, is gezien Dit is hem niet alleen voor kinderen, In het land van koning wel Morgen zullen ze niet meer spelen. Een vogel vrij klaar. En niet voor kleine zierige vogels die als kinderen zijn vermomd, wie vleugels man heeft kort geknipt, hun gezang is haast geschong. I'm gonna make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 Het waren achterin volgens Tones and Eye, Dance Monkey, en Mr. Probe's Nothing Really Matter. I'm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 Terra dove un fai quero astu I don't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 I'm gonna get all my over you. It's zou come Was je elke dag and night by me? I don't want to think denken aan your hands and je lips. bij it's not my dream. is the reality. For this, to forget. Because, to If you solitude, you're the moon will not alone, The come, ik heb al dagen niet geslapen, of vergeten Ik ben al onder de eenzaamheid aan mijn bezitten De baan komt niet op, als jij er niet meer bent Ik weet dat Ik er niet anders voor je wil zijn licht, ik zonder jou ga ik dood van de pijn op saw the first was I saw the Oh, time. Oh, I in my arms, and I weet it's so fun. Because, sincerely, I'm to record it. If you don't know, I'm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 ik geef totdat ik het voor ons heb verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Valt het ik alsof ik jou niet meer zou staan? En ben je onbereikbaar en is alles misgegaan? Sinceridad, doe te fuiste sin necesidad. Tú volviste sin necesidad. Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad. Ik ik niet altijd voor je kan zijn. En ja, schrik je zonder jou ga ik dood van de pijn. Op die eerste dag was ik zo Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe ja. Om te zeggen dat ik het van je Porque sinceramente duele recordarte. Si tu la soledad,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 De Can werd ze in 1973 zowel in verschillende Europese landen als in Australië een ummer een hit. Er volgden nog drie grote hits: 48, Crash, Dayton Damon in 1974 en Devil Gate Drive in 1974. Ook haar eerste twee albums werden grote successen in Europa. Ik heb voor u uitgezocht: Stemming In uit 1978 samen met Chris Norman. Our love is a lie weer. Zie Het weer nou echt een hoogste tijden legt je vloog Ik mag nog veel skin en nog knippen te betalen Ik Kunt er nog zo'n een bliebeel blie stop Ik heb prima bestel, bestel,